Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld in Jemen unaniem veroordeeld. In een resolutie wordt president Saleh opgeroepen terug te treden in ruil voor onschendbaarheid. Alle vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden voor, inclusief Rusland en China, die meestal huiverig zijn om overheidsgeweld te veroordelen. De oppositie in Jemen vindt de resolutie niet ver genoeg gaan. Ze vinden dat Saleh moet worden vervolgd.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 Onze derde vrouw van formaat is professor, meester, dokter en cabaretière Jacqueline Savornin Lohman. Jonkvrouwtje Jacqueline werd op 21 augustus 1933 in een stad ten zuiden van Jakarta geboren. Het gezin keerde na de Tweede Wereldoorlog terug naar Nederland waar Jacqueline Nederlands recht ging studeren. Zij weet zich gezegend met een duizelingwekkend curriculum vitae. Ze was onder meer betrokken bij de oprichting van D66. Maakte naam als jurist, was lid van de Eerste Kamer... en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1998 ging deze daadkrachtige dame met pensioen... van stilzitten kwam het echter niet. Ze volgde uiteenlopende cursussen, variërend van kwantumtheorie. Tot badkamer zingen. En ze staat sinds 2005 op de planken als cabaretière. Het nachtvluchtenteam laat zich heel graag verrassen door haar amusante inzichten. Welkom Jacqueline de savonin loman Oké, okay, nou zeg. <tossimus> word wakker zou ik zeggen. En dat zeg je tegen jezelf of tegen de luisteraar? <tossimus> ja, ik vind het wel een mooi verhaal wat u zou hier zeggen. Sorry. Ja, we gingen natuurlijk. Uh, ja, ik vind dat wel een mooi verhaal, maar het is natuurlijk uh, net hoe je er tegenaan kijkt. En hoe kijk je er zelf tegenaan? Uh, dat hangt van de stemming af. Maar je kan ook, uh, ik heb regelmatig... Uh, en in mijn cabaret ga ik daar ook wel op in, in mijn eerste lied. Van, uh, ja, wat heb ik allemaal fout gedaan. En ik heb een tijd verloren. En... Uh, ja, ik heb allerlei dingen niet gehaald en niet gekund. Dus, is, is dat het eerste uitgangspunt van terugkijken op je eigen leven? Dat je eerst kijkt naar de dingen die je niet gehaald hebt... in plaats van dat, dat hele indrukwekkende scala aan dingen die je wel bereikt hebt? Ja, dat kan ook een soort façade zijn. Dus uh, ieder, ieder mens heeft dat, denk ik. Ook al zijn ze bekende Nederlanders... Uh, ik denk dat ieder, ieder mens zijn eigen twijfels heeft... en, en dingen die, die je niet uh, goed gedaan hebt en niet gehaald hebt. Kijk, mijn, mijn, mijn belangrijkste kritiekpunt op mezelf is... als je dat zo opleest, dan lijkt het allemaal wat. Maar ik ben ontslagen als hoogleraar bijvoorbeeld... want hun hele vakgebied werd opgeheven. Nou, dan kan je, Er zijn nogal wat collega's van mij die, die sindsdien verbitterd zijn geraakt... Uh, ik wou heel graag ook leraar uh, recht worden. Maar ja, ik was toch met mijn proefschrift. Zat ik heel erg in Amsterdam. Kritisch. was de jaren zeventig. Uh, kritisch op het strafrecht. Ik was een aanhanger van de kritische richting. De Cornet Liga, Luc Hulsman en dergelijke. Ja, dat was dan weer niet zo geliefd. Dus daardoor werd dat gedwarsbomd. Zo kan, zo kan ik doorgaan. En, en is dat dan. Um... Iets wat ook bij jou bitterheid heeft opgeleverd. Want in principe ben je dan niet zo ver gekomen... om daar hoogleraar in te worden vanwege het gebrek aan talent. Dan wel dat je je kritisch hebt opgesteld. Dus, dus kan dat, dat een reden zijn voor jou ook om bitter te worden? Uh, nou ja, dat zijn dan weer mijn uh, uh, manieren om ermee om te gaan. Je kan ook zeggen, ja, je was niet goed geluid... maar er was, er was geen competitie op dat punt. Het was ook het feit... Kijk, ik ben in 75 gepromoveerd... En toen was er in Twente een nieuwe richting rechten. En daar zochten ze een hoogleraar inleiding recht voor. En ik voldeed helemaal aan het curriculum. Bij man, journalist, was heel ondersteunend. Die zei, tot nu toe hebben we mijn carrière gedaan. Nu van jou. Hij, was, uh, hij werkte toen... Uh, ik dacht bij NRC Handelsblad al. De heer Soetenhorst, voor de duidelijkheid. Ja, Journalist, ja. ja. En die zei, nou, ik vind wel wat. Uh, nou, een krant of zo. En daar heb ik twee sollicitatiegesprekken... en daar met een groep van 15 man die daar zat. En uh, ik was door alle faculteiten aanbevolen. Dus toen dacht ik, nou, dit gaat het worden... De kinderen was ook moeilijk. Ze moesten natuurlijk een poddy beloven en dat soort dingen aan mijn dochter. Maar toen opeens was er een briefje. Ja, uh, we, we nemen u toch niet. En toen dacht ik, nou dat kan. Dat is een beter iemand hebben. Maar toen hadden ze een man genomen... die vorige meter aan dat hele curriculum beantwoordde. En dat was eigenlijk mijn eerste terugslag van... Mm. Daarvoor dacht ik, uh, als je iets wil... En je zet je ervoor in, dan lukt het. Maar toen dacht ik, ja, je hebt toch een bepaalde eh, hordes te nemen. Als, als vrouw met name. Eh, die onneembaar zijn. En waar je mee moet neerleggen. Er zijn zelfs momenten geweest, volgens mij, dat je moest beloven om geen kinderen te krijgen. Klopt. Voordat ja, je ergens ja, mocht beginnen was ook in die jezelf. tijd. Ja, het was ik weer vergeten. Maar eh, eh, er was toen... In, die, in 1977, toen deze sollicitatie speelde, was de commissie gelijke behandeling er nog niet. He, die is pas later gekomen. En ik heb me ook wel eens afgevraagd: was ik daar nou naartoe gegaan? Ik denk het niet, omdat je dan weer risico loopt dat je. Eh, oh, dat is dat lastige mens met haar op de tanden. Dus ik dacht, nou, het zal weer goed komen. En het kwam ook goed. Iemand kwam ik tegen. Het vrouwennetwerk is toch wel heel belangrijk. En die zei, uh, ze zoeken een jurist bij het Sociaal en Cultureel Planbureau... die met uh, sociologen om kan gaan. Is dat niks voor jou? Nou, dat, uh, Louis van Tienen was toen directeur. Daar werkten twaalf mensen, nu 120. <laughs> en uh, hele, heel interdisciplinair, psychologen. Uh, Technisch, uh, uh, hoe heet het, statistiek, mensen, uh, sociaal geograaf. En daar ben ik toen als jurist ingekomen. En het was eigenlijk heel interessant. Het was een hele plezierige werking. Dus het, het is ook wel zo: het komt meestal wel goed. Ja, en op zei... welke plek was dan dat je had moeten beloven? Ja, dat, geen dat, kinderen. Daar terug. Dat was uh, eerder. Kijk, van mijn generatie, uh, de meeste, ik studeerde af in 58, 59... die gingen gewoon trouwen, een gezin beginnen. En uh, dat heb ik niet gedaan. Ik heb al gewerkt voordat ik trouwde. En dat maakt dat, dat voor mij ja, werk eigenlijk altijd al vanzelfsprekend was. Iets wat je erbij bleef doen, in ieder geval. Uh, ja, mijn, mijn moeder was natuurlijk nog oudere generatie... En uh, die werd weduwe in de, door de oorlog. Had, moest vier kinderen grootbrengen. En wij waren helemaal haar leven. Dus een van de weinige besluiten die ik ooit echt genomen heb. Denk erom. Naast je gezin ook iets voor jezelf maken en houden. Zag je daarin dan een, een voorbeeld bij jouw moeder? Dat je dacht, zo wil ik het niet doen. Even ondanks het feit natuurlijk dat zij weduwe is geworden. En in een hele andere situatie terecht kwam. Maar had je daarin wel het gevoel... Dat, dat wil ik niet. Ik moet wel mezelf ook kunnen blijven ontwikkelen. Ja, dat had ik heel sterk. Uh, ik bedoel, verder was mijn moeder een enig mens hoor. En, uh, prima, ik heb veel bewondering voor haar. Maar ik had wel heel sterk uh, uh, het idee dat het je belast. Dat jij uh, eigenlijk de invulling van het leven van je moeder bent. Het geluk uh, voor je moeder bepaalt. Ja, en... Uh, dus, dus wanneer je ergens niet aan voldoet, dan stel je je moeder teleur. En, en je bent verantwoordelijk ook voor haar geluk. Ja. Dat, dat lijkt me dan een enorme last op je schouders, ja, inderdaad. ik denk dat heel veel mensen. Ik denk dat heel veel verhouding uh, ouders-kinderen zo is: hè? dat klemerige. En. Uh, kijk, en natuurlijk. Ja, ik heb nu. Ik heb drie kinderen, gelukkig, en een stel kleinkinderen. En die hebben ook hele grote prioriteit. Maar nou goed, terug naar jaren, begin jaren zestig... Eh, toen, toen dat gezinnetje gesticht werd. Eh, ik hield er wel aan vast om, eh, om, te, blijven, om te blijven werken. Eh, ja, en mijn man die werkte toen met wereldomroep. Eh, en, eh, dus we gingen naar Hilversum. Eh, dus ik ben toen allerlei advocatenkantoren afgeweest... Van in Utrecht met name... Ja, ik wil wel uh, stagiair worden hier. Maar dan moest ik beloven dat ik geen kinderen zou krijgen. Kijk, een vrouw nu zou dat, denk ik, rustig beloven. En vervolgens met een dikke buik gaan rondlopen. Maar... Zeker weten, denk ik, dat ja, een vrouw he? van nu dat zou doen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat deed ik niet. En uh, toen uh, was ik in Hilversum. Had je de gebroeders Bex, Bex en Bex. God, hebben hun ziel als ze dood zijn? weet ik niet. En... Uh, ja, die hadden daar een, een eigen kantoor. Uh, de oudste broer, KR... Gereformeerde jongens. KR, RJ en JW. De oudste broer begonnen en op zijn kosten die andere broers. En die zei, nou gaat u hier maar zitten op stukbasis. En uh, daar uh, werd ik per dossier afgerekend. Ik woonde toen ik en hoef... En, eh, nou, dat waren gewoon hele plezierige kerels. Maar mijn broer, die meer in de gevestigde advocatuur in Rotterdam zat... en waar ik ook vandaan kwam, van Nauta Lambert... die zei, ja, maar... Bex, Bex en Bex. Wat is, wat is dat? Dat, dat? Dus die waren heel laag in de rangorde van de advocaat. Maar ik heb er een hele plezierige tijd gehad. Onder andere de echtscheiding van Rudy Karel gedaan. Weet ik nog wel. Er wandelden allemaal interessante mensen binnen. Dat heeft ook meteen een hoge anekdotische waarde natuurlijk. De scheiding van Rudy Karel. <laughs> ja. Jacqueline Savonien. Weet niet wat Savonien hij daarna Savonien nog noemen. allemaal heeft uitgespookt. Uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar ook in zijn geval God hebben zijn ziel. En daarover gesproken. Ben jij zelf gelovig opgevoed? Als ik nog één anekdote ik mag nog een, ja, een, een anekdote vertellen. Ik zat daar om negen uur s ochtends. Komt een steward binnenlopen. En uh, hij had toch zijn mooie uniform aan. En hij zegt, uh, ik, ik heb een zoon. Ik zeg, nou, gefeliciteerd. Hij zegt, ja, maar hij is bruin. Uh, ja. Nou, het verhaal erachter was. Uh, hij, hij zat in India... Zijn vrouw raakte zwanger. Die vrouw heeft een hele tijd gehoopt dat het niet van dat ene avontuurtje zou zijn. Maar ja, dit bleek dus verkeerde hoop te zijn. En nou, dat was dus 61-62. En als je dan ziet wat er gebeurt, onmiddellijk afstand doen van dat kind. Hè? Dat kind werd geadopteerd en werd gewoon weggewerkt. Want het was voor hem ondraaglijk om door te gaan in zijn leven met die vrouw, met een, met een donker kind. Ook dat is ontzettend veranderd. Gelukkig maar. Ja. En ja. je moet volgens mij, wanneer je aan dat soort zaken gaat werken... ook heel erg je eigen gevoel kunnen uitschakelen. Daar is nogal wat professionaliteit voor nodig. Ja, absoluut. Ja, Daarom hebben ze ook heel lang gedacht dat vrouwen het niet zouden kunnen, hè, dat vak. Maar je ziet nu hoe goede advocaten je hebt... Ja. ja, dat zijn prachtige voorbeelden van inderdaad. Dan even terug. Je zei het namelijk zelf: uh, God hebben zijn ziel. En vervolgens kom je bij Becks, en Becks terecht. Ja. En die waren gereformeerd, zei je, geloof ja. ik. Ben jij zelf gelovig opgevoed? Ja, ja in, wel. Wel vrijzinnig. Mijn, uh, mijn achtergrond van mijn vader was natuurlijk uh, christelijk. Hij komt uit de CHU-hoek. Zijn overgroot, of zijn grootvader, mijn overgrootvader was AF. De schaver Heloman, die dus de CRU heeft opgericht in die tijd. En uh, mijn vader was dan weer de oudste zoon van de oudste zoon. Dus die zat wel in die traditie. Maar uh, zij waren al met. Hij had negen zusjes. Hè, en, en, en, en drie broers, ze waren met zijn dertienen En uit de correspondentie met die zussen kon je al lezen uh, dat zij probeerde los te komen van dat hele strikte gereformeerde... via de Nederlandse Christenstudentenvereniging. Daar waren verlichte doministen. Dan schreven ze aan elkaar... God, je moet die horen en, en je moet eens dus naar die toe gaan. En, eh, dus daardoor... Hij las wel de Bijbel in de ochtend, maar... Ik geloof in Batavia, daar had je nou, ja, er zijn ook wel kerkgangen geweest zijn. We zijn natuurlijk gedoopt. Mijn oudste zoon heb ik ook nog gedoopt... Dus dat wel in die traditie. maar En ik heb zelf veel NCSV-kamp geleid. Uh, was ook een goedkope manier om met vakantie te gaan. Maar... Ik wou zeggen, dat heeft meerdere voordelen <laughs> natuurlijk. Ja. Maar zit er in, diep in jou een, een, een geworteld geloof echt? Of geloof je meer in, in, in jezelf? En, en zoals humanisten zeggen, in de kracht van mensen? Uh... Kijk, het probleem met geloof is dat je het heel gauw associeert met de kerk hè? En, en met bepaalde richtingen. En daar ben ik helemaal van afgedwaald. Ik heb er nog wel. Uh, dat is eigenlijk in de jaren zestig gebeurd. Hè? De jaren zestig zijn voor onze generatie heel erg belangrijk geweest, althans voor mij. En uh, toen uh, was er een keerpunt taal van punten was een keerpunt. Je had uh, Joke kool -Smit, hè, uh, die die die die er kleiroenstoot afgaf. MVM hebben we opgericht. Uh, d 66 uh, de Kornhead liga. En in die tijd hebben we ook eigenlijk de kerk uh, ont ontkracht Van ja, dat, wat willen we er eigenlijk mee? En kwamen hele kritische: God is dood en al die boeken toevallig nog zitten lezen in Beerling, geweldig... Uh, over het hier namaals, weet je, al die onzin. Dus dan ging je opeens allemaal heel anders tegenaan kijken. <tiek> en, en vanaf dat moment eigenlijk uh, niet meer veel met het christendom uh, te behappen gehad. Maar dat gebeurt dan vanuit, laten we zeggen... een grote mate van invloed door de veranderende omgeving... En dan ja, komt er wellicht ja. toch een moment dat je weer even bij jezelf komt... en, en in je eigen wezen gaat kijken van hoe daar ja. nou in essentie uh, geworteld is of niet. Hoe, hoe is dat voor jou? Ik denk dat de invloed wat je zegt uh, van de omgeving... daar ben ik in de loop van de tijd gekomen, ontzettend veel meer invloed heeft op je keuze en op je opvattingen... dan we ons beseffen. Uh, dus in de jaren zeventig, en mijn proefschrift ook... dat was een heel optimistische tijd... We hadden de wederopbouw gehad en, uh, en, en, en de ruimte gekregen. Er waren heel weinig problemen. Geen, geen minderheden die, die van andere landen kwamen. De drugs was bijna aan, aan het verdwijnen. Er was dus een ongelooflijke sfeer van antirepressie. En de repressie werkt niet. En ja, waar zitten we nu in? Hè? Dat is echt uh, verschrikkelijk. Uh, het is allemaal zero tolerance en... Uh, op jezelf zijn. En... Nou, dus daar, daar moet je proberen om... dat te beseffen. En daar niet in de golven mee te gaan. Je moet ook niet te veel tegen de golven in. Want dan, dan, word je, dan word je erg moe. Nou, het grappige was... wat je nu zegt... dat liedje wat jullie speelden van... laten we dan maar een goed daadje doen. Ik was... Uh... Een, een dominee had mij beluisterd en, uh, in, in, in de Rode Hoed of zo. Daar had ik een of ander intermezzo. En die zei, Joh, ik herken zoveel in uw liedjes. Uh, kunnen wij niet samen een kerkdienst doen? Ik denk, hij, hij, hij mailde mij. Dominee Reuzelaars. Joost, inmiddels. En uh, dus ik ging bij... Ik denk, ja, die dominee die heeft een beetje lege kerk. Die wil er een of andere bij halen om die kerk vol te krijgen. Dus In ik... de vorm van Jacqueline ja. de Severnine dus Loma. ik denk, ja, ik, ik ga ze aan vriendinnen vragen. Hij was remonstrant. Wat is dat voor iemand? Nou, dat is een hele leuke jonge dominee. En uh, nee, hij is dertig of zo. Nou... Dus hij, ik heb daar een gesprek mee gehad. En we hebben in Nieuwkoop een ecumenische dienst samen gedaan. En onder andere, eh, er waren ook kinderen. Dit liedje. Dat dus er waren eh, psalmen of gezangen, hoe heet het dingen. En, en toen hadden ze ook dat refrein van. Laten we een goed laadje doen. Dus die hebben de kinderen allemaal braaf gezongen. En de organist die speelde dat. Het was een hele mooie dienst. Dus in dat opzicht is het en... bijna geen toeval dat we in het vorige uur. Een goed daadje hebben gedraaid. Dat is Dat dan toch een niet. nummer wat, wat ergens wortel schiet ook. Ja, uh, kennelijk. Dat vind ik grappig, want ik heb helemaal geen invloed op gehad. Ik was benieuwd wat jullie zouden kiezen. En uh, Ja, dus je vraag was: uh, zit die religiositeit of toch ergens in je? Dat denk ik wel. En ik sta ook wel open voor. Allerlei new age-achtige uh, ontwikkelingen. Ik bedoel, wat weten we nou eigenlijk van uh, het bestaan en het bewustzijn dergelijke af? Ook weer in deze tijd zie ik een overmatig geloof in de techniek. En van wij zijn ons brein, zal ik maar zeggen. Dat het nauwelijks vrijwillig wil is en dat het allemaal in, in genen zit... Nou. Uh, ten aanzien van het geslacht, noem ik het maar even... de Savornin Lohman, vind ik dat toch wel weer... Uh, redelijk overtuigend klinken dat alles in de genen zit. Want het is, het is toch echt zo'n zo familie met veel geslaagde mensen... Politiet, politiek geëngageerd, uh, juristen... Uh, ik zou bijna zeggen, hoe kom je erbij... Ga naar een familiereunie, dan kun je het zootje ongeregeld... Ja, is er zootje maken. ongeregeld? Nou ja, dat wil ik nou... dan ook... Dat weten ze om... dan naar buiten toe wel goed te verbergen. Hoezo? Dat het Wij een ongeregeld naar is. Toe. Dat zijn allemaal beelden die jullie hebben, omdat het toevallig een, uh, een naam is. Kijk... Nou, maar het is toch niet een beeld dat jij betrokken bent geweest bij de oprichting van D66? Het is ook niet een beeld dat je overgrootvader betrokken is geweest bij de oprichting van de CHU? Dus, dus... Nee... Dat ik ja, mij juist leuk om dan bij een partij te komen... die die CHU zou opblazen. Hè? Dat was een grote motivatie van mij. Het is niet helemaal gelukt op onze manier. <laughs> Ondertussen nog wel gaande. Uh, ja, maar ja ik ben er zijn zoveel loomannen. En ik... zullen, we, zullen we naar één loomannetje gaan luisteren uh, van lang geleden? Want wij gaan namelijk altijd in het Nederlands Archief... voor beeld en geluid op zoek naar een uh, fragment... Uh, uitgezonden op jouw geboortedag. En uh, ja, in dit geval, dat, dat was in, um, even kijken, 1933, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, 21 augustus 1933. Okay. ja Precies van die dag hebben we het niet kunnen vinden, helaas. Dus we zijn wat verder gaan zoeken. En toen zijn we terechtgekomen in <coughs> 1939. Jij woonde toen nog op Java. Ja. En uh, toen was hier in uh, Nederland een manifest Nationaal Jongeren... Verbond van het Manifest, van het Nationaal Jongerenverbond in Arnhem. En daar sprak onder meer jonkheer professor B.C. de savon Bon. bon ja. Op welke manier is dat familie van jou? Ja, dat is een oom. Ja, een, een oude oom, zeg maar. Ja, die werd hoogleraar en de studenten die zongen: Loman, nou wordt mijn familie kwaad, maar die ligt waarschijnlijk nog op één oor. Loman, Loman, hoe komt hij eraan? Hij komt er door zijn oom aan. GELACH Ja, Maar hadden ze gelijk of niet? Dat weet, ja, dat weet ik niet. Ja, hoe werden die benoemingen? <lacht> Zullen we even naar hem gaan luisteren? Het is een kort stukje. Het begint even met een, een introductiemuziekje. We gaan dus nu terug naar, uh, even kijken, 19... Ja, 1 september 1939. <middels> Zult u mij wellicht willen toevoegen dat de belangstelling voor Indië in de laatste jaren merkbaar groeiende is. Ik zie het niet voorbij en ik verheug mij er oprecht over. Doch het is niet genoeg. Het weegt niet op tegen de lauwheid en de onverschilligheid die bij de grote massa van het Nederlandse volk op dit punt heerst. Hier ligt nog een grote taak voor ons ouderen, maar vooral voor u. Vastberaden jongeren. Wij moeten het Nederlandse volk bijbrengen, de groot-Nederlandse gedachten. Wij moeten het leren boven zijn eigen kleine belangen uit imperiaal te voelen en te denken. Wij moeten het verenigen over verschillen van stand, geloof en beginselen heen tot een vastberaden eenheid. Die pal staat voor het behoud van Nederland hier en over zee. Heerlijk. Ja, Jacqueline ja. de Saverne Een de van heerlijk. je. Het bandje krijg ik mee, hè? Je krijgt ja. een bandje mee. Je begon meteen met het vingertje te wijzen en je riep er al bij: klootjesvolk. Nou ja, nee, Alsof maar dit, dat uh, dat, dat moralistische, uh, kijk, gelukkig heb ik ook een moederskant, hè? <laughs> je ja. wordt altijd maar, omdat ik nou toevallig die naam van mijn vader weer ben gaan dragen na mijn trouwen, uh, wordt dat, dat altijd maar uh, wat teruggedrongen. Maar mijn moeder was een verwij. Kees Verwij, schilder. Ja. Dat en, was haar oom? Nee, haar broer. Haar broer. Ja. Haar broer broer Albert Verwij was dan de oom, dus de, de dichter. Uh, en uh, ja, die kwam uit een bohemien, artistiekerig. Uh, totaal ander milieu. Uh, ja, ik geloof dat ze de kerk niet erg vond, maar of ze verder wat mee deden. Uh, helemaal geen geld, alleen maar met. met uh, ja, taal, cultuur, dat soort dingen bezig. Dus, en mijn moeder was, was uh, die zei dan ook, ook wel eens met low mannen. Kijk, die bon, ja, dat is een andere tak, zal ik maar even zeggen. Op, uh, op, welke, <laughs> manier, op welke manier is dat in jou dan verenigd? Die, die, die dubbelheid. Hè? Dus aan de ene kant die, die hele nou ja, betrokken en geëngageerde en politieke benadering. En aan de andere kant die hele kunstzinnige, cultureel verrijkende ja. kant. Hoe, hoe verenigt zich dat in jou? Nou, ik had, ik had dus die twee oudere broers uh, die, die hun puberteit in het kamp hebben gezeten. En ik heb zelf tussen 8 en 12 in het jappenkamp gezeten. Dus ik heb geen lage school gehad, godzijdank. Daar ben ik verder, uh, ben ik echt blij mee. Oh ja. Ja, dan, want dan word je zo ongelooflijk, zie ik nu, word je ongelooflijk in kaders gedrukt. Um, maar mijn zusje die is weer vijf, zes jaar jonger dan ik. En die uh, heeft mijn vader dus helemaal niet gekend. Um, en ik zie dan bij mijn zusje veel meer die culturele invloed uh, duidelijk ook. Van de verwijkant. Ja, ja, ja. Heeft ze heel sterk. En uh, de kinderen ook allemaal hebben allemaal, zowel die twee kanten. Mensen hebben natuurlijk vaak twee kanten in zich. En wat ga je laten ontwikkelen? en de, de, de meer culturele kant heeft meer risico's. Uh, en wat, ah, wat voor risico's zijn dat dan? Zijn dat puur financiële risico's die je dan neemt? Ik denk het wel. Ik weet wel, mijn zusje wilde heel graag toneelspeelster worden... maar dat, dat was zijn moeder. Nee, maar, en met, met om Guuk, hè, de andere broer, werd dat dan besproken. Die was planter, die was ook weer teruggekomen naar Nederland... en die zat ook bij ons in huis, weer terug bij hun moeder allemaal... En dan zeiden ze, ja, maar dat zijn zulke, ja, griezelige mannen. Die, die, dat, dat, nee, daar, daar, moet je, daar moet je Margrietje niet aan toevertrouwen. Zo, zo was het toen toch wel de sfeer. Dus je ging kiezen uh, voor, het of ja, voor het veilige. En dat was een studie. En dus Margrietje dus, werd beroofd van haar droom? Nou ja, nou zeg, zegt u het, uh, dan zeg je het wat... Uh, dramatisch, want uh, je probeert altijd weer te woekeren... met de talenten die je hebt in de ruimte die je krijgt. En dat is haar aardig gelukt. Dus, uh... Voelt dat dan ook, want, want het is haar dus aardig gelukt... maar voelt het voor jou bijvoorbeeld ook als woekeren met talenten? Of is het meer een uitzetten van talenten? Uh, het is meer een... Uh, ja, ik ben wat dat betreft nogal opportunistisch... Het open ramen verhaal. Er komen dingen voorbij en. Nou, pak het als je er zin in hebt. En. Uh, dus dat is niet van. Oh, ik heb daar een talent voor, dat ga ik nog eens even ontwikkelen. Uh, waarom vinden de mensen het merkelijk dat ik cabaret ben gaan doen? Ja, ik denk gewoon, ik, ik hou van zingen. Iemand sleepte me mee naar, naar een workshop uh, met Jan Corti... Uh, badkamer zingen, en sprak me aan en dan ga je door. Als ik was gaan schilderen, ja, dat doen 90% van de mensen... die met pensioen gaan of bridge les nemen of zo. Dan had ik hier niet op dat radioprogramma gezeten. Ja, waarom? Even voor de duidelijkheid, nachtvluchten op Radio 1. E. Ik ben <laughs> blij dat je het even zegt, Jacqueline. Het is Savardine Lohman. Ja, dan moeten we toch nog even mededelen. Eén minuut over half zeven. Gelukkig, we hebben nog een beetje tijd. Ja. En, ja goed, dat doet, dat doet bijna heel Nederland wanneer ze met pensioen gaan. Bijna dus, niemand gaat inderdaad op zijn 78 ste cabaretvoorstellingen maken. Nee. Maar, maar ik, dat, dat is toch niet iets wat zomaar langskomt waaien via een open raam? Ja, maar ik had natuurlijk al lang... Uh, als je dan teruggaat, dan denk je... Ja, ik deed inderdaad ook wel toneelstukjes op school. Ik, ik was een, uh, voorzitter toneelbestuur in de Leidse tijd. Ik heb cabarets gemaakt... Dus het is natuurlijk wel iets wat, wat in je, in je genen zit, om het allemaal zo te zeggen. Wat voor kind was jij? Want je zei net, van ik heb gelukkig niet die lagere school gehad. Want dan word je in allerlei vakjes gedrukt. Um, maar je hebt dus tussen je achtste en je twaalfde in een jappenkamp gezeten. Kan je, kan je iets zeggen over wat voor kind je was? En hoe je dat dan weer beïnvloed heeft? We hadden het net ook over hmm. de omgeving die je heel sterk beïnvloed. Dat moet ook invloed gehad hebben. Ja, eh... Uh... Kijk, in deze tijd, of ja, eigenlijk de jaren tachtig begonnen, en noem ik dat is de slachtofferitis is toen opgekomen. Hè? Dus dat, dat heel erg uh, dingen die je vroeger, ja, uh, nou ja, incest en al die verhalen die toen opeens naar buiten kwamen, dat uh, dat, dat, dat, dat jou traumatisch heeft beïnvloed. Dat zal zeker bij een aantal mensen die kamp hebben meegemaakt. Uh, gebeurd zijn. Mijn oudste broer, met name, die, die heeft daar echt heel erg onder geleden. Toen, omdat het KZ-syndroom, het concentratiekampsyndroom. was eigenlijk als fenomeen nog niet onderkend. voor mensen die uit Indië kwamen. Maar ja, zelf. ik, ik was altijd een survivor. En. Uh, dus ik heb er zelf niet. Ja, natuurlijk heb je wel uh, vernedering en uh, dat soort dingen meegemaakt. Maar ik was een Home survivor, dus ik werkte voor de gaarkeuken. En dan moest je omroepen uh, dat de mensen soep konden halen en water mee moesten nemen. Ja, dat was dan een hele waterig soepje wat je kreeg. Maar goed, en er was weinig water. Dus dat... ja, en dan mocht je daar de pan uit likken en zo. Dus ik, ik had daar wel een soort baantje. Jij categoriseert het ook meteen als een, een traumatische beïnvloeding. Maar het kan natuurlijk ook een beïnvloeding zijn op een hele andere wijze. Die ja, je klopt. namelijk sterker maakt. Ja. Of die je inventief maakt. Of die je creatief maakt. Ja, nee, dat is heel goed dat je het zegt. Want daar heb ik ook wel eens lezingen over gehouden. Stel dat er in 1946, we kwamen met het eerste repatriantenschip hier naartoe... Eh, al een GGZ geweest zijn zoals we het nu, nu kennen... Wat er gebeurd is bij, uh, Punt, uh, bij de uh, treinkaping en dergelijke. Dat er meteen zo'n Bastiaans bovenop zit. Ik denk dat een paar mensen daar wel baat van zouden hebben gehad. Waarschijnlijk mijn broer. Um, maar dat een heleboel mensen daardoor niet in staat zijn gesteld... om via hun eigen kracht het te redden. Dus dat is een hele moeilijke afweging. Terwijl die opdracht misschien heel gezond, tussen ja, aanhalingstekens, ja, geweest zou kunnen ja, zijn. Ja, ik, ik ben al meer voor om, uh, om te zeggen van... Uh, uh, spreek de kracht aan. Onlangs ook weer met oudere mensen. Uh, ben ik gaan wandelen in de Alpen. En toen heb ik aan die mensen die daar de echte oudjes met rolstoelen en zo begeleiden gevraagd... wat is nou jullie formule... Gingen in, zelfs in Zwitserland gingen ze in, in de bergen wandelen met die rolstoelen. Ze gingen dan naar een van de kerkjes, gingen ze bekijken. En die mensen die haar begeleiden, die zeiden. Kijk wat ze wel kunnen en geef daar de ruimte voor. Dat is eigenlijk een hele simpele. Ja, ga uit van de krachten die er zijn. In en geeft geef daar van de ruimte de voor. de zwakte aan te spreken en daarin te moeten ja. gaan versterken. Ja, en ja, is gisteren was er een programma op de televisie over de zorg. En Nederland heeft heel de, erg de neiging om met veel hulpmiddelen en dingen, uh, mensen, daar word je afhankelijk van. Uh, in Amerika daar hebben ze een hele andere insteek, want die zeggen dat het een ideaal land is. Maar ik heb er vrij veel uh, programma's bezocht in de tijd over gehandicaptenzorg. Gehandicapten worden enorm aan hun lot overgelaten. Maar ja... Wat wil je? Oh, het geeft zoveel voldoening, zeiden ze dan. Als ik met heel veel worstelen me aan heb gekleed... en ik weet kans te zien naar de bus te komen... en de bus heeft de opdracht te stoppen jou naar binnen te helpen. Hè? En, uh, dus daar, en wij krijgen dat gehandicapten zitten thuis te wachten... tot het busje langskomt en het busje komt niet. En dan raken ze gefrustreerd. Uh, wat wil je? Welk model ga je inzitten? Ja, dit, dit klinkt natuurlijk heel daadkrachtig. En zeker voor een vrouw die uh, blijkbaar de mogelijkheden in zich heeft... Om, om een goed leven voor zichzelf neer te zetten en voor anderen. Want je hebt ook drie kinderen grootgebracht. Je bent wel gescheiden, hè? Wat ging ja. je mis in het huwelijk? Oh ja, dus misschien, dat gaat misschien te ver, of niet? <lacht> nou, daar ben ik ook wel overheen. Want ik zat laatst met een vriendin. is alweer twintig jaar geleden. En op dat moment, ben in 1990... ik was dertig jaar getrouwd ongeveer... Uh, denk je dat de wereld vergaat, dat je doodgaat... Dat, dat, dat het leven gewoon afgelopen is, min of meer. Um, je moet dan... En, en dan kan iemand anders tegen je zeggen van... joh, maar je hebt nog een heel stuk leven, maar dat geloof je gewoon niet. En dat, dat moet je dan ervaren. Ja, waarom is het... Dat is natuurlijk niet even in, in een paar seconden te, te, te duiden... Maar ik denk wel dat er periodes kan zijn dat je relatie vastloopt... en dat je dat heel goed in de gaten moet blijven houden. Uh, wij hadden een sterk, uh, ook door die tijdgeest, denk ik, gericht op de kinderen. Dus op het moment dat de kinderen de deur uit zijn, allemaal... Ja, een studie hadden eigenlijk ook al vriendjes en vriendinnen. Uh, dus dat was eigenlijk afgerond. En je moet eigenlijk al daarvoor dat met elkaar realiseren, joh, als ze hier niet meer zijn... en die kamers daar leeg zijn, wat gaan we doen? Blijven in dit huis wonen? Gaan we uh, ergens anders heen? Gaan we veel reizen? Of Ja, wat gaan we samen doen? Ja, en waar vind je weer de connectie? Wanneer die vanuit de automatische piloot bij die kinderen gelegen heeft... die connectie? Ja. Maar als die weg zijn, waar vind je dan met elkaar weer die connectie? Exact. En en dat. Uh... En als jullie eerder hadden ingegrepen, was het dan te redden geweest? Dat is helemaal niet te zeggen. Daar kan ik echt geen zinnig woord over zeggen. Maar maar echt, ik ben gegaan... wel dat ik nu heel veel meer ruimte heb gekregen. En uh, dat ik me dat niet realiseerde. En uh, ja... Eigenlijk wat ik nu allemaal meemaak, dat, dat was dan niet gebeurd. Maar dan had ik, dan had ik een heel rustig en, en beschermd. En ook waarschijnlijk een heel prettig leven gehad. Maar een heel ander leven. Ja, Laten we even teruggaan naar dat moment uh, van die kracht waar ik het over had. En toen kwamen we op het huwelijk. Um, dus je hebt de mogelijkheid en, en op de een of andere manier de, de talenten in huis... om voor jezelf dat, dat leven op te bouwen en gebouwd te hebben tot op heden. Kun jij je voorstellen dat, dat jij angsten in jezelf hebt die je nog niet kent? Oh ja, dat had ik willen vertellen toen, uh, toen ik zo flink deed... van ik heb eigenlijk niks van dat kamp. Uh, ik deed op een gegeven moment een cursus van Art of Living. Uh, Zo'n club, ja, dan was ik in terechtgekomen. Een soort Indiase guru, maar ik vond wel leuke mensen ook... En uh, die hadden dan met ademhalingsoefeningen en zo. Het was vlak bij mij in de buurt. Dus dat heb ik gedaan, een hele weekend. En er was een Japan erbij. En uh, we waren maar met z'n zessen. Dat was een soort pressure cooker cursus. En nou, dat was een vriendelijke man. Die man die was een jaar of 45, denk ik. En uh, aan het eind moesten we dan tegenover elkaar zitten. En dan moest je je hand vasthouden dan moest je zeggen... ik aanvaard jou helemaal. Ik kom tegenover die man te zitten... Ik zag zijn oogjes zo links en rechts gaan. Ik kreeg er gewoon een flush-up. Ik kon het niet over mijn lippen krijgen. Dus ik stapte... Ik, ik stond op en ik liep naar Ewoud, die, die, die leider van die Surinaamse man. Een heel aardige man. Ik zeg, ik, ik, ik kan dit niet. Uh, sorry. Uh, nou, er waren gewoon herinneringen uit, uit, uit, de, uit de Jappenkamp. Waardoor ik die man... Ik kon dat niet tegen die man zeggen. Nou, toen besefte ik dat er toch ergens nog iets zit. Ja. En je vader heeft daar ook de dood gevonden in 1944. Ja. ja. ja. Want hij was krijgsgevangene? Ja. ja. En hij werkte hij, aan hij, hij, hij, Nee, hij, ja, hij was gewoon in de militaire dienst. Hij werd opgeroepen, maar hij had zich weer geloof ik verkeerd om en zo. Dat was hij niet zo geschikt voor. Uh, maar die hebben ze vrij snel, hebben ze die mensen ingezet voor spoorlijnen. Uh, de Papambare-spoorlijn is minder bekend... dan heet die andere ook alweer. De, waar Wim Kan de Burma. ook... Ja, de Burma-spoorlijn Burma is ook film overgekomen enzovoort. Ja, nee, dus... Um, maar kijk, men er, daar... De herinneringen die je dus hebt aan Japanners, dat is veel meer van je eigen kant. Sonai, hè, die dus maanziek was, die s'nachts de hele nacht uh, lag uh, te gillen. En dan moesten we allemaal uh, in de houding staan, uh, de hele nacht uh, met elkaar. En dan kwam je ze nu dan, ja, werd die zichtbaar. En dat zijn meer opeens dan weer de, de herinneringen, ook met geluiden. Ik kan ook niet goed naar een Japanse film. Want dan hoor je die geluiden weer zo van... Ah, ah, ah, ah. En dat, dat, ja, dat zit ergens heel diep in je. Zal, zal het ooit misschien in een, voorstelling, een cabaretvoorstelling van jou... toch op een ludieke wijze benaderd worden? Wat je nu omschrijft, wat eigenlijk nog Jawel, ik te heb, kwetsbaar is. Uh, ja, ik heb in mijn eerste voorstelling heb ik een rap gehad... Uh, ik heb een lekker plekje hier. En ik, kom, ik zit op mijn gemakje en ik loop op blote kakkjes. Daar heb ik mijn Indische tijd min of meer in, in beschreven. Ja, <laughs> inderdaad. Maar toen de heer Donner ging rappen, toen dacht ik: je moet mee ophouden. Want uh... <laughs> je wil niet in die sfeer terechtkomen. Ja. Nee, maar onze uit de oorlogstijd. Uh, onze grootste frustratie is eigenlijk geweest, het terugkomen. Dat was het meest traumatische, volgens mij, meer nog dan ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, en het zitten niet erkend worden. Ja. En, uh... Maar kun je letterlijk omschrijven hoe zich dan zo'n terugkomst heeft voorgedaan... en op welke manier je dan met dit aspect direct werd geconfronteerd? Oh, Alles heel makkelijk. Uh, wij werden... Ik had dan... Mijn mo moeder had ook nog een broer, Pim Verweij... Die ook boeken schreef onder een pseudoniem, Egbert Ewijk. En die was fabrieksdirecteur, die had een auto, die kwam ons ophalen. En, en zo werden we uh, gebracht uh, naar Zandpoort. Uh, een mooi huis wat nu uh, monument is, wat toen niks waard was. Maar goed. En uh, toen werd er meteen al gezegd: Ja, maar jullie hadden het warm. Huh? En uh, wij hebben een, wij hebben een, een, een, een oorlogswinter gehad. Nou, er was geen spel tussen te krijgen. En, ze hadden, en ik had tropen zweren, maar dan kwam er altijd meteen een verhaal overheen... van hoe erg zij het hadden gehad. Uh, dus ik heb toen, weet ik heel bewust, mijn cv gewoon veranderd. Ik had een heel goed verhaal. Als ze dus vroeger van de oorlog, dan zei ik, oh ja, bloembollen. En uh, op een fiets met velgen naar de boer geweest en zo. En nou, dan was iedereen vol begrip. En dat was veel makkelijker dan als je ging als oude koloniaal uh, ging vertellen dat je in Indië in een kamp had gezeten. Had je niet het gevoel dat je daarmee alles wat, wat, wat je moeder heeft meegemaakt... en het feit dat je vader daar overleden is... dat je dat verlogende door het op die manier voor jezelf aan te wenden? Ja, misschien dat wel. Maar je moet je voorstellen... Joh, we kwamen terug en iedereen was ziek. En er gingen nog allerlei aan de overkant... Uh, waren ook mensen uit Indië. Transmaren heten heette dat huis... De badings. Daar ging nog een kindje dood. Huh? Aan boord waren nog mensen doodgegaan. Dus eh, ja, het hele idee dat iemand het zielig vond dat je vader er niet meer was. Dat kwam helemaal bij niemand op. Je moest overleven. Daar ging het eigenlijk om. Want jij bent geboren in 1933. Je vader ja. overleed in 1944. Dus je was elf. Dus je hebt wel hele duidelijke herinneringen aan hem. Maar hij ging in 1941 weg. En ja. je hebt hem ook niet meer gezien totdat nee. hij in 1944 overleefd. Nee, nee, nee, want hij, hij zat in interneringskamp op een hele andere plek in, in Indonesië. Ja. ja, nee hoor, dus um, ja, daar... Uh, kijk, wij, in onze generatie zijn er heel, heel veel mensen die, die zonder vader zijn... Uh, Opgevoed. Ik herinner me, in, in uh, de Eerste Kamer speelde dat biologisch vaderschap. Nou, Dat is een van de dingen waar ik, waar ik me nogal boos over kan maken. Dus even voor de duidelijkheid, jij bent uh, lange tijd lid van de Eerste Kamer geweest. Jacqueline de Savornien Lohman. Ik zeg het nog even hier op Radio 1 bij nachtvluchten. Ik ga verder. Uh, nou, Helemaal niet lange tijd. Ik heb het één periode gedaan. Uh, omdat het <coughs> toen ook te combineren was met de rest van mijn leven... Want ik was gescheiden. En uh, 92 tot 96. Politiek slurpt je namelijk heel erg op. Moet je mee oppassen als je een gezin hebt, vind ik. Uh, maar daar speelde op een gegeven moment ook het biologisch vaderschap. En uh, dat uh, ik denk: het is heel belangrijk dat een kind ouders heeft die van hem houden. En of dat nou een pleegvader is, of een tweede vader, of een stiefvader. Uh, maak er niet zo'n punt van. Uh, maar. Toen in de fractie was dat natuurlijk toch een punt. En toen hebben we een rondje gemaakt. En toen bleek toch echt dat vijf van de zeven. hadden hun vader nauwelijks gekend. door oorlogssituaties of door scheidingen of dingen. Ja, en als je dan opeens het zo vreselijk belangrijk gaat vinden. wie die biologische vader was. Dat, uh, dat kon op dat niet dat al veel sympathie rekenen. Nee, nee. Ja. Ben, ben jij er wel door alles wat je in het verleden dus hebt meegemaakt... en vervolgens dan de terugkeer hier in Nederland... waar dan alles wat jullie hebben meegemaakt... eigenlijk wordt ontkend en overvleugeld door hoeveel erger het hier hoegenaamd was... ben je er hard door geworden. Want ik heb wel het gevoel dat je iemand bent die heel erg... Uh, ja, laat ik zeggen, vasthouden aan de kracht... Maar de kwetsbaarheid, dat moeten we eigenlijk een beetje achterwege laten. Daar zullen we dan het volgende uur maar zo van goed om gaan praten. Ja, we sturen gewoon de collega's van het NOS Radio 1-journaal weg. We gaan nog een uurtje verder. Ja, ja, ja. ja. kan. Daar heb ik geen taal voor beschikbaar, wat je daarmee uh, wil zeggen. Uh, ik denk wel dat ieder mens zijn uh, ervaring door middel van ervaring uh, zijn leven inricht en je ziet het bij de opvoeding van kinderen ik, mijn kleinkinderen die worden op hele verschillende manieren opgevoed en de een is veel meer beschermend bezig hè? En dan de ander en uh, ja, dat heeft denk ik consequenties voor hoe hoe zij in het leven staan. En misschien ben ik daardoor wat vechterig in het leven komen te staan. Kun je je hart nog verliezen aan iemand of aan iets? Ja, natuurlijk. En, en daarin dan de kwetsbaarheid ervaren? Ja, maar dan moet je wel. Uh, dat is wel een risico. Een groot risico. En of ik daartoe bereid ben, dat is de vraag. Ja, ja, ja klopt. Maar in, in, in, in cabaret kan je dus dingen... Uh, ik, mijn liedjes zijn ook vrij weemoedig. Hè? Daar kan je dus dingen in, uh, in verwoorden en verzingen. En dat uh, is heel bevrijdend. Dus Absoluut. in principe heb je er wel taal voor. Je hebt wel taal voor je, je kwetsbaarheid. Alleen, je wilt hem misschien niet vanuit de eerste persoon laten zien. Maar je wilt hem wellicht via het medium cabaret laten zien. En via muziek. Kan ja, dat het daardoor uh, zichtbaar wordt. En wat ik ook heel sterk merk, want mensen vragen me dan nog wel voor lezingen of voor artikelen grote weerzin tegen. Uh, dat is gewoon voorbij. Die inspanning, dat rationele. Ik, ik wil veel liever wat associatief uh, bezig zijn. En, uh, en daar, daar geeft muziek. En, kijk, liedjes zitten in de lucht. En ja, dat dat er is en dat je dat kan pakken. En dat zit heel direct naar je emotie toe. Uh, dus dan ben je soms zelf verbaasd over... wat, wat, wat je daar dan verwoordt of verzinkt. Ja, want wat ik ergens bijvoorbeeld in een uh, interview lees is... Uh, nee, volgens mij heb je het op onze eigen vragenlijst ingevuld. Dat je verdriet en angst wilt vertalen naar moed en hoop... of weemoed en wanhoop. Dus, dus eigenlijk begin je daar met een, een kwetsbare emotie... die je gaat omzetten naar iets, iets positiefs. Ja. Maar dat betekent dus dat je wel degelijk woorden hebt... voor ja. de kwetsbaarheid en woorden hebt voor de angst... die er wellicht af en toe ja. ook in je leeft. Ja. Je, je bent nu bezig met de voorstelling dwaallicht... Uh, toevallig weet ik ook dat er een extra voorstelling is... want uh, in ja. het Pepijntheater zijn uh, twee voorstellingen al uitverkocht... maar er is op 16 december een extra voorstelling in Theater Pepijn in Den Haag. Hoe ga je te werk op het moment dat je aan een nieuw cabaretprogramma begint? Waar ligt de eerste kiem? Uh, nou, ik, ik zei net, uh, dit is het derde. Het was er eigenlijk niet van plan... Na het tweede heb ik vrij veel publiciteit gehad. Onder andere in de wereld Draait door. Daarna had ik zoveel hits op mijn website: 15.000 of zo. Ongelooflijk. Na één liedje bij de wereld Draait door. Eh, dat het mij te veel werd. Dus ik heb gezet dat ik met sabbatical was. Op de website gezet. <lacht> Daar ben ik heel lang gebleven. Maar ik vertelde net even toen het muziekje speelde. We hebben een familiereunie gehad uh, in oktober vorig jaar. 250 mensen waren daar? Ja, we hebben een grote familie. Die kwamen niet allemaal, maar dat toch wel 150 of zo. En daar hadden ze gevraagd om of ik een cabaretje van de familie wilde maken. Maar ja, dat is, was heel, heel lange tenen. Uh, mijn eerste concept... Dat was wel een beetje afgekeurd. Toen heb ik Anna de Savanin-Loman uit het uh, archief gevist. En uh, die had geen kinderen. En die heeft sleutelromans geschreven. Die heeft een hele prachtige romans geschreven over haar oom. AF Onder andere. Uh, die, uh, ja... Uh, Prachtige toespraken hield, zoals Bon, maar ondertussen toch ook nou ja, een ander leven had. Maar dat mocht ook weer niet. Nou ja, ik was daar zo gefrustreerd door geraakt. Dus toen ik terugkwam. Ik had, ik had het vanuit een teentje gespeeld, en, uh, want dat was van een oom die aan het stalken was. <lacht> Zo'n kinderteentje. En dat teentje heb ik weer opgezet, en toen kwam daar een heel ander programma uit voort. En dan maak ik een paar try-outs bij vrienden die uh, tussen de schuifdeuren. En toen sloeg dat zo aan. ben ik daarmee aan het werk gegaan. Het is wel bijzonder om te horen dat op de een of andere manier... komt er iets strijdvaardigs in je boven op het moment dat er gepeuterd wordt. Ja. gepeuterd op een manier waardoor jij in verzet komt. En vanuit dat verzet worden dan prachtige dingen geboren. Ja, inderdaad. Dat is heel grappig. Dat is één bron. Je hebt ook wel andere bronnen. Ik zeg wel eens, je hebt, je hebt komliedjes en je hebt maakliedjes. En die heb je maakliedjes heb je ook echt nodig uh, voor, bij cursussen. Dat ze, ze, dat ze een opdracht geven van... Nou, maak eens iets inderdaad, waar je heel enthousiast over bent. Ik heb dat bijvoorbeeld over de Gay Parade gedaan. Dat je heel enthousiast... En dan een omslag. En de Gay Parade is zo... Ja, Lawaaiig en, en, en stinkerig, en dat en dat. Dat je dan die onzorg. Dus daar, daar kan je dan uh, ook aan werken. En zo, als je eenmaal iets van een stuk of 12 of 15 liedjes hebt, en stel worden er afgekeurd door, door de pianist of door de regisseuse. Uh, dan heb je genoeg materiaal om sketches zijn makkelijk genoeg te maken. En dat die sketches, ja, dat is, zijn grappen die je. Die je bedenkt, bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen. of jij zegt die stoel. En die stoel die zit hier tegenaan. Nou, daar heb ik ook een nummer van. dat. Dat je zo'n stoel krijgt. En dat je ja, die dan waar, wat, wat gewoon op <laughs> zichzelf een intelligentietest is om die te bedienen. Ja. Yes, en Juist. dat je dan, dan zie, en dan, dan heb ik zo'n klapstoeltje. En dan kan je dan helemaal, nou ja, het ligt je echt te gillen. En op het eind dondert die om. En ligt lig je op de, op de vloer. En dan denken de mensen even, dat schrikken ze wel even. denken ze, oh jee, er is iets gebeurd. En dat op je 78ste, <laughs> Jacqueline de Savornien-Lohman. Waar ben je over tien jaar? Daar mag je heel kort op antwoorden. Uh, nou, dan, misschien heb ik, Het valt nu meteen bij mij binnen dat ik dan een papegaai heb. Maar ik dacht, uh, ik hoop dat ik weer een stel dieren om me heen kan hebben. Dat is in Amsterdam erg moeilijk. Dat is vrij lastig. Dat is lastig. Dus ja, misschien zit ik dan heel ergens anders. Een papegaai bij je het zou kunnen over tien jaar. En zelf eventueel ergens anders waar je die dieren kunt houden. Dus misschien wel buiten Amsterdam. Wie weet. Ja. Ja. Ja. Jacqueline, ik heb hier een doosje vol geluk... Okay. Daar eindigen wij altijd onze uitzending mee. Dat is van handgeschept papier met allemaal kleine bloemblaadjes erin. En in dat doosje hebben 200 kleine papieren rolletjes gezeten. Maar inmiddels zijn het er veel minder, zoals je ziet. En ik geef jou even dat doosje en het pincet. En dan mag je met dat pincet op goed geluk een rolletje nemen. Oh. En op dat rolletje staat een geluksspreuk en... Uh,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 Volgende week schuift hier aan in de Vitale Vrouwenmaand voormalig voorzitter van de Knauw en sportvrouw in hart en nieren Annie Schmidt-Broekhoff. De techniek was in handen van Tim Corbett, redactie en regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks het Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ja, en nu het laatste woord. Heb je hem alweer teruggedaan? Nee, je hebt hem nog in je handen. Ja. Laatste woord aan Jacqueline, de Savardine Loman met haar gelukspreuk. Oh, die moet ik ook voorlezen. Dat mag jij doen. Zoek je geluk nu en hier. Het verleden is als een mistig moeras. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens, want in mijn show heb ik dus, citeer ik, een oud volk die zegt, uh, de toekomst ligt achter je, want die ken je niet... en die duwt je telkens in het nu. En het verleden ligt voor je. En daar kan je in dwalen en dingen herkennen en daar kan je over zingen. Maar in een mistig moeras zie ik mezelf ook wel dwalen. Jij is ja. ook wel, denk ik. <laughs> ja, ja. ja, maar dan moet je wel je weg in vinden. Ja. En, uh... Maar volgens mij heb jij dat tot op heden heel goed gedaan, Jacqueline. Ja, goed. Dank je wel voor dit gesprek. Oké, okay. nee, ik met um... plezier gedaan. Fijn. En de luisteraar wens ik een heel prettig weekend. En natuurlijk met veel dank aan Jacqueline de savornien Loman. Tot volgende week. Dag. Wat ik fijn vind aan RegioBank...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 B.A.Vaar vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. B.A.Vaar, de mensen die van dieren houden. Of kijk op beafar.nl. Dit is Radio 1.